Dit is Renate Evers met het NOS Show. Deel ik u mee dat het, het programma Toebak Leeft is afgelopen. en Driehuizen zijn. Wilco stapt in zijn auto. Vliegt. Het geweld sloeg vanaf springt de op de fiets. Tot Jordaan, volgende week! twee doden vielen. Militanten in de Gaza-strook vuurden weer raketten af op Israël. Daar ging het luchtalarm af, maar schade werd er niet aangericht. Egypte probeert nog altijd om een bestand te bereiken voor de Gazastrook. De afgelopen dagen lukte het niet om afspraken te maken over een langdurig staakt het vuren. Gisterochtend kwam een eind aan een driedaagse gevechtspauze. Voor de tweede achtereenvolgende nacht hebben de Amerikanen voedselpakketten en water gedropt in het noorden van Irak. De humanitaire hulp is hard nodig, vooral voor de Yazidi minderheid in het gebied... die op de vlucht is voor de moslim-extremisten van ISIS. Ook heeft de VS opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op troepen van ISIS rond de Koerdische stad Arbil. In die stad zitten veel Amerikanen. De Iraakse regering heeft een vliegtuig met munitie gestuurd om de Koerdische troepen te bevoorraden. Zo'n samenwerking is uniek. Eerder deze week besloot premier Maliki de Koerden te steunen in de strijd tegen ISIS. Ajax probeert de spits Samuel Eto'o binnen te halen. De 33-jarige voetballer uit Cameroen heeft afgelopen week met een delegatie van Ajax gesproken. En heeft inmiddels een voorstel van de Amsterdamse club in beraad. Eto'o, die afgelopen seizoen bij Chelsea speelde, is op dit moment transfervrij. En er zijn veel clubs die belangstelling voor hem hebben. Het weer, vanochtend eerst nog buien, maar vanuit het westen breekt geleidelijk de zon door. Vanmiddag bijna overal geregeld zon. Wel kan in het noorden en noordoosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zantwoord. Zandvoort heeft het en Zandvoort houdt het. We waren iets te vroeg begonnen, maar goed. Uh, we beginnen gewoon opnieuw. Goedemorgen, Zandvoort. 9 augustus 2014 vanuit Hotel Hoogland, waar iedereen weer welkom is om uh, te komen luisteren en koffie of thee te komen drinken en wat iets meer zijn. Uh, we beginnen met het hele rijtje. De techniek Pascal van der Beek. De redactie is gedaan door Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Henny van der Leden gaat de koffie en de drankjes verzorgen. De presentatie is in handen van Gerry Rutte. En Ben Zonneveld, goedemorgen. En goedemorgen, wat gaan we allemaal doen vandaag? Hey? We beginnen, de heren zitten al aan tafel van de Boscalis Beach Clean Up Tour 2014. Het schoonmaken van het strand van Callandse oog tot en met Schiemonneke oog. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Bram Modenaar en Peter Bluis zitten hier aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan, daarna gaat Bram ons alles vertellen over de Pietermannen in de zee. Hè? De Vorige Juist, week, ja. en daar weet jij heel veel van af. En wij sluiten het eerste uur af met Peter Tromp uh, over stand van zaken OVZ, de ondernemingsvereniging Zandvoort. En dat gaat onder andere over de meeuwenoverlast. Ja, je kan er steeds bij hem oud brood halen en dan kan je de meeuwen gaan voeren, dat <laughs> heb ik begrepen. Na het nieuws uh, komt Frank Stolk, voorzitter van de... Uh, BKZ en zat ook in de jury van uh, de zandsculpturen ja. en daar gaan we het even over hebben. Daarna gaan we aan tafel met een kunstenares, Erika Forsmeier en zij doet activiteiten in de bibliotheek. Dan een primeur uh, op het strand, de camping en Nancy Wessels gaat ons vertellen wat, uh, wat en hoe. Ja, leuk. Al nationale bekendheid uh, bij SBS. Ja. En gezien, ook bij TV Noord-Holland. Hartstikke uh, leuk. Ja. We gaan naar het eerste onderwerp. Heren, welkom. Goedemorgen. Er was enige verwarring uh, omtrent een krantenartikel net. Ja, het haar uh, ja. laten We het gelijk even uit de Den Wereld helpen. Want iedereen leest, heel veel zandwoorders lezen, uh, kritiek op band met de tabaksindustrie. Ja. Ja. Uh, dat is ook een schoonmaakactie. Ik moet ook zeggen, omdat jullie niet geleerd zijn aan uh, deze schoonmaakactie. Nee, we moeten even in het juiste... We even duidelijk uh, ja. stellen. Uh, Peter Berghout. Bijna goed. Bluis. Bluis, sorry. Oh. Ik heb al die peters met berghouten oh, ja, ja, en bluizen. Oh, ik, ik kwam net weer een Henkbluis oh, ja. tegen, die rood oh, ja. vis volgende week, ja, ja, heb ik ja, gezien. Ja, ja. Um, ik. Laten we het even helder stellen. Laten we het artikeltje even zeg maar, met het juiste perspectief plaatsen. Ja. Kijk, uh, de bosch Beach Clean-Up Tour, wat de mond vol trouwens. Ja. Ja. Goed, ja, ja. Uh, dat is zeg maar een uh, onderdeel van uh, stichting De Noordzee. ...en My Beach. En die maken dan dat strand schoon. En dat wordt dan gesponsord door Bos Calus. Bos Calus is gewoon een hele grote multinational... ...over ja. baggeren en booreilanden ja. en kabels en dergelijke. Dus dat is zeg maar deel 1. Het krantenartikel wordt gerept van uh, Nederland Schoon. Dat is veel meer een overheid gelieerde organisatie. Hè? Je ziet de autootjes van Zandvoort in Zandvoort ook rijden. Hè? Zandvoort Schoon. En dat is een hele andere club... ...met uh, andere subsidiestromen enzovoort enzovoort. Dat is wel Zandvoort of is dat ook dat is heel Nederlands. Nou, landelijk. Maar bijvoorbeeld... Ja. Zandversierde autootjes, verstand voor het schoon. Ja, en in een andere stad zie je Katwijk schoon ja. ofzo. Maar wat en er, er zit een behoorlijke subsidiepot aan vast. Ja. Maar Dat is goed, overheidssubsidie. Ja. Okay. En daarnaast uh, sigarettenindustrie. Nou, laten we dan meteen ook zeggen... een van de meeste dingen die je op strand vindt is peuken. Ja. En die zijn uh, heel moeilijk afbreekbaar uh, de natuur. Zet Bram, een uh, jaar of drie wordt het een? is dat je afgebroken is? Nou, die dingen wel langer, vijf jaar, Echt acht jaar. Ja, ja. zo lang? Ja, oh. ja, dat is verschrikkelijk, ja. en, en dus dat uh, is. Uh, en voor, voor, uh, voor het milieu is het ook een, een, een ja, of natuurlijk iets slecht iets, want als het puur blijft liggen is er nog niet zo veel aan de hand, maar het wordt vaak ingezien als, als voedsel voor dieren en dat daarom wordt het ziek. oh, dus die beesten eten dat? En juist, en die, ja. Okay. en het is puur ja. schuim en het, ja, het, ja. Gaat, het gaat dood. dus uh, op die manier is het is heel slecht voor het milieu. ja. ja. ja. Um, ja. Er uh, ligt een prachtige folder hier zo. Uh, is die ook elders te verkrijgen voordat we de inhoud gaan bespreken? Uh, natuurlijk, via internet is die uh, allemaal te lezen. Via de stichting uh, Noordzee.nl. Uh, dat is prima te volgen. Even iets voor de luisteraars vertellen over wat een en ander inhoudt. Ja. Het is een, uh, van de stichting Noordzee. Jullie moeten zeker een keer op die website kijken. Want het is gewoon, ik heb gekeken, ja. ja een een hele, interessante hele website. website. Ja. Zeker de als Zandvoort er zijnde. Uh, dat is dus een, uh, een schoonmaakactie. Nou, wat je net al zei, van Katzand tot Schiermonnikoog. Dus we wordt de hele maand augustus vooruitgetrokken. Het is onderverdeeld in uh, 31 etappes. 31 dagen. De kust is uh, 350, 60 kilometer. Dus elke dag 10 kilometer. En dan gaan we focussen op Zandvoort. Zeg maar, de, de donderdag de 14e 14, komen ze hier aan. Dan eindigen ze van slag en dan komen ze om een uur 4, 5 hier aan. Want ze zijn al begonnen in Katzand. Ze lopen nu op de Maasslakte. Als ze, als, als, als, als, <laughs> <laughs> nou, ze hebben het mooi weer. Win mee. Ja, ja, ja, weer, ja, weer. Ze ja. komen ja. snel. <laughs> ja, maar, ja. Dus als we wel wat ander vuil vinden dan ja. hier op het Voortse strand. En dan zeg maar de, de, de etappen van 15, de 15e etappe, ver, vertrekt op 15 augustus bij Telassa. Aha. Dus men, uh, men loopt de hele route van uh, 1 tot 31 uh, augustus. Je mag een etappe lopen. Ja, maar het is dus zo dat uh, bijvoorbeeld de mensen uh, in Cathand, die beginnen. En als je daar uit Zandvoort mee wil lopen, dan mag dat ook. Maar dat is natuurlijk niet helemaal logisch. Ach, je ligt nou hoe sportief je bent. Ja, ja, ja. Maar, je kan de hele kust lopen, denk ik, ja. als je ja, wilt. Het is een prachtige ja, ja, je, ja, ja, ja, ja, je, je de hele maand. De strand doen het ook, hoor. Zes he? dagen. De strand is je je natuurlijk een compleet uh, ingericht verhaal. Ja, waarbij je s'morgens begint en s'avonds in een tent eindigt. En ik kan me niet voorstellen dat de stichting Noordzee een kette tent er neerzet. Dus het lijkt mij aannemelijk dat mensen uit Noordwijk in Noordwijk schoonmaken. Mensen en toeristen in in schoonmaken. Dus uh, uh, dan lijkt mij slag een heel moeilijk, moeilijk startpunt. Want ja. uh, Langevelderslag heeft natuurlijk geen eigen bevolking. Maar je zou dus wel Zandvoort er, omdat je dan eindigt in Achterland. Zandvoort, best wel naar, ja. Uh, naar ja, Daar hebben we het ook op, op nee, gevonden. Ja, want uh... ik heb jou uh, twee stuk gelezen. <laughs> ja. Als mensen uh, van Talassa meelopen naar Ermuiden. Nee, mensen van Zandvoort. He? Ja, maar van Talassa, maar starten bij Talassa. Van starten bij Talassa. Ja. Talassa mensen van Talassa, starten bij Talassa ja. meelopen naar Ermuiden, worden ze uh, door jullie opgehaald. Is het dan ook zo dat mensen die op slag willen beginnen... door jullie weggebracht worden naar slag? Juist. In de ochtend van uh, de 14e dan sta ik mij met mijn auto beschikbaar op het strand. En mensen die zich aan hebben gemeld uh, ja, van, het, van de etappe uh, slag naar Zandvoort... kunnen we meerijden om de etappe van start te laten gaan. Dus fiets, auto, kunnen jammer hier geparkeerd worden. Of met de trein uiteraard. Mm -hmm. En dan vervolgens reizen ze met mij mee in een set uh, af. En hoeveel, hoe, hoeveel mensen kun je meenemen? Uh, veel, in in één rit 35. Alleen ja, als ik twee keer moet rijden, rijd ik twee keer. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Ik heb jou van, al eens ja. eerder zien ja. uh, rijden. Van, <laughs> Juist. Ja, hij, ja. Rijdt, hij rijdt heel veel. Toen zat je vast, hoe ga je dat oplossen? Ja. Met, ja. Met 35 mensen moet het ook weer wel lukken om ja. te komen. En waarschijnlijk zijn deze mensen iets minder stak in pak, dus die, uh, ja, ja. die zullen wat voor uh, wat ja, hebben. Die ja, zeker. Ja, maar <laughs> maar uh, ja. ik hoor jou zeggen: aanmelden. Moet ja. men zich aanmelden bij de stichting? Of, uh... Uh, uh, nou ja, het liefst wel, want dan hebben ze een indicatie in hoeveel ja. mensen er komen. Uh, maar het hoeft niet. Dus, dus we kunnen ook spontaan meelopen als ze dat willen, want alle handen zijn natuurlijk voor één doel, en dat is namelijk schoonmaken. Dat uh, mag of je nou wel of niet aanmeldt. Na lange slag, hoe laat vertrekt uh, uh, jouw auto? Uh, ik denk rond half tien, tien uur. Oké, okay, dus het is ja. raadzaam om uh, om negen uur, kwart over negen te verzamelen bij, uh, ja. bij Talassa. Ja, inderdaad. Nou, dat voor de deelnemers? Ja. Maar, nou, ik, zeg maar, ja. de, de vrijdag is het iets anders. Uh, dan is het zeg maar om uh, t, uh, rond de klok van tien uur verzamelen bij Telassa. Dan houdt de voorzitter van uh, de stichting uh, Noordzee een motiverend praatje natuurlijk. Een kopje koffie en thee wordt gesponsord door de Telassa. Uh, nou, iedereen verzamelen en dan is het vanaf elf uur het vertrek van. Uh, van tent 18. Ja, dat is deel 2. Dat is deel 2. Ja. Dat is de vrijdag. Ja, hadden we hadden het nog even over delen. Ja. Want dat wegbrengen vind ik wel belangrijk. Ja, dat is de, leuk. Uh, ja. Als mensen komen, moeten ze dat wel duidelijk weten. Dus de, de luisteraars ja. uh, komen dus liefst om uh, negen kwart over negen bij jou en dan hmm. brengen ze weg. Ja. Um, lange de slag is dat gelijk bij de, de afslag? Is dat het startpunt? Ja, je hebt, je hebt er een, een, een, een, in de duin ligt daar een centrum, ja. uh, Nederzand. En vanaf daar is dan een start uh, naar, naar Zandvoort toe. En weet je al hoeveel mensen zich hebben aangemeld? Ja, is voor de etappe van de 14e zitten we aan 30 personen. Oké. Okay. En de etappe van de 15e zitten we aan 100 plus personen. Zo. Ja. Dus, uh, Zandvoort is goed getrekt. Zandvoort is goed vertegenwoordigd. Ja. Uh, die 30 mensen, of, of een deel van die 30 mensen, zijn het ook Zandvoorters? Uh, nee, Het nee, is dus voornamelijk uh, vanuit Noordwijk uh, naar Zandvoort toe. Okay. Oh, dat is leuk. En uh, ja, vanuit Zandvoort naar Amui toe. zijn er heel veel Zandvoorters en mensen vanuit Amsterdam en Haarlem... die zich uh, via logistieke manier uh, goed gevoet. hebben ja. Aangemeld, ja. Ja. ja. Dus dat wordt drie ja. keer rijden. Ja. ja. Het <laughs> ja. Ja. spreekt ook heel veel mensen aan het ja. dat is echt, ja, ja. Uh, We hebben op, uh, op, op 16 mei hebben we zeg maar de start van de My Beach uh, schoonmaakactie. Die, gehad, die hebben we ook al meegedaan. Mm -hmm. en uh, het is zo leerzaam om een keer een, een aantal uren gewoon rommel te op te ruimen om te zien wat wat, wat, er, uh, ligt, wat, wat, wat er, er ligt hè, wat er ligt. Ja. ja. En en wat wat mij zo verbaasde op, op die dag. Is uh, niet alleen de, de peuken, het plastic en al soort dingen wat in de voedselketen terecht kan komen, maar de, de enorme hoeveelheid stenen en puin en tegels, en, eh, wat oh. van strandtenten weggespoeld is. Waar je dus echt je, je voeten aan open kan halen. Dat ligt net op de vloedlijn, het ligt of op het zachte zand. En uh, nou ja, ik zou bijna een appel willen doen dat de mensen dat veel beter opruimen, ook de, de paviljoenhouders. Maar dat wordt daar vaker we... gezegd, hè? ook door de ja. gemeente. Hè? Dat ze de, dat daar, wil ik, daar wil ik even op ja. terug, ja. want uh, uh, in mijn beleving moest je vroeger ook je stenen opruimen. En dat ging uh, keurig op een stapeltje. Er werd een houten schot omheen gezet en dat was het. Ja, ja. En er werd opnieuw getegeld. Dat klopt. Nu wordt er zand overheen gegooid. Als je bent dat ze dat. Ben ik ben nog niet meer nieuw. <lacht> nu uh, uh, wordt daar zand overheen gegooid met het risico dat het afbrokkelt. Kijk die betonnen platen van. Uh, He, van, van, van drie bij, ja, uh, bij twee ja. die, die blijven wel, die, die zakken iets weg. Kijk, uh, delen van het de terrassen worden wel nog steeds opgeruimd. Uh, daarin uh, oh, ja. weet ik van, van, van ja, vroeger, uh, het terras vroeger dat we ook afbraken, dat we dat de ook deden. Alleen, ja, zoals 6 december afgelopen jaar, uh, dat we een gigastorm hebben, is bij ons ook dat het, het water onder het komen. Ja. Dus zelf dan. Brokkelen die stenen af en die stenen liggen nu gewoon nog steeds onder die, die taluten. Ja, ja. Dus wordt het weer weer water, dan spoelen al die stenen weer boven. Alleen ja, ja. dan is het wel de, de, de truc om het op te ruimen. Ja, ja. Uh, Peter verbaast zich over de hoeveelheid uh, rotzooi. Nou, kan ik mij ook nog herinneren dat een aantal jaar geleden uh, door kinderen verzameld is van alles en nog wat en er zijn kunstwerken van gemaakt. Ja. En dat waren ja. nogal grote kunstwerken, dus er verandert eigenlijk niks. Nee. Nee, het is, het is eigenlijk toch stuitend als je op een prachtige zomeravond langs de vloedlijn loopt en het wordt vloed wat voor zooi Wat mensen achterlaten. Nu, uh, en, en, en, en, en wat mij dan nog meer verbaast is dat zeg maar, de huidige generatie jongelui's met de paplepel het milieu ingegoten krijgen. En dat ze het dus niet doen. Nee. Ja, dat, is, dat is een leuke kentering. Hoor. Want die, want daar moeten we als ondernemer zelf ook heel erg in inspringen. Ja. Uh, wij zijn nu als MyBeach uh, Locatie zijn we aangeschreven. Dus hebben, we hebben onszelf van ja. sponsoren opgegeven als Talassa zijnde. En daarvoor hebben we een hele mooie paal gekregen met uh, kartonnen zakjes die we gratis bij de gemeente op kunnen halen. En het is echt een su su su succes. Doe mensen dat Zeker weten, ja. Ja, ja. ja. En de, in, aan de paal hangen ze, uh, dus beneden aan het pad, komen drommen mensen de, ja. de trein uit. Kunnen ze een zakje meenemen. Ja. Waarin ze op dat moment de schoenen in doen. En vervolgens gaan ze recreëren en uiteindelijk lopen ze met vuil terug. En dan, oh, dat is, ja. dat is goed. Ja. Prima. En nou, nou, dan kom ik toch even ja. bij de ondernemers. Want ik kom ook nog wel eens op het strand. En dan zie ik een, een afvalemmertje waar Ola op staat. En als ik daar vier zakjes in doe, is het gechargeerd, is die vol. Ja. En als ik dan smiddels om vier uur kijk, dan uh, zijn onze witte vrienden daar bezig om uh, alles wat er omheen ja. neergelegd wordt. Hoor, want mensen doen dat wel. Om dat weer uh, te verspreiden... dan zou je toch eigenlijk als stichting... en als Mybeach is met die ondernemers moeten gaan praten. Dat klopt. En dat gebeurt eigenlijk wel veel. Uh, tenminste, de initiatief vanuit Mybeach wil natuurlijk zoveel mogelijk... Uh, ja, voor hun klanten of, of, of bedrijven... Uh, daarbij betrekken. Hm. Alleen ja, toch is er vanuit een bepaalde mindseting daar niet altijd oog voor vanuit de ondernemer. Die willen altijd geld verdienen. En zien daar niet altijd de juiste lijn in... wat je daarvoor moet doen. Ja, je, je mag voor mij uh, geld verdienen. Daar is niets op tegen. Maar ik denk dat je uh, geld verdient... ...als je een schoon strand hebt. Juist, dat denken wij ook. Ja. En dat dus zie je dus bij Thalassa... ...die heeft een enorme vuilcontainer op het strand staan. En ja, een, van de de hele, een van de hele weinige ondernemers die dat doen. Ja. Op strand. Ja. En gelukkig zie je wel daar nu ook... Ja, ...mensen die ook, of ondernemers die het ook gaan doen. Hoor. De, de, de directe Veel meer buren van die, die, die uh, hebben nu ook gewoon een, ja, een, een, een bak staan. Ja. Ja. En, en, en daarin ja, zie je wel dat overgenomen wordt... ...dat mensen zien dat het, dat het werkt. Oké, okay, we ja. praten straks even door. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de lied... ...We gaan naar Zandvoort, heb ik in het archief uh, gekeken... En uh, het dus is gisteren ook gezongen bij de opening en prijsverdrijving van uh, de zandsculpturen, maar ik heb hem toch meegenomen. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Alfa's de strooie, hoed en bloed, hard bloesje.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 shit. Sure. Uit Amsterdam in het heldere wit flanellen pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. Voor is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte fosco heeft ook nog wat meegenomen aan muziek. Dat gaan we straks even uh, uh, luisteren. 100 um... jaar bestaat dit lied, hè Ben? Ja. ja. En nog steeds uh, populair. Ja, leuk. Zeker als je hem nu weer een keer gehoord hebt. <laughs> <laughs> um, de stichting Noordzee die, uh, um, zit daarachter. En My Beats. Is dat één stichting? Of zijn dat... Een afgekoppeld stichting? Het is, uh, het is één stichting, Stichting uh, Noordzee. En daarin uh, is uh, My Beach meegenomen als, uh, als uh, ja, ja, ja, onderdeel om uh, bewustwording op, op, op recreatie op strand eigenlijk, uit te liggen. En verder hebben ze nog heel veel instanties uh, die echt op zee gericht zijn. Mm -hmm. Voor het drijfvuil dat allemaal op de oceanen zwerft. Yes. Dat is nogal wat, hè? Zeker ja. weten. Ja. Nou, nou, ja. Is, ja. uh, ook hier in de Noordzee, hier, wat gebeurt daar hier bij ons? Ja, zeg maar? Heel veel visserij, waardoor je heel veel netvorming oh, ja, krijgt. Dat is, ja, netjes die je ook aanspoelen. Ja. He? Heel veel ja. ook, uh, maar je ziet ook, zeg ja. maar, als zeg maar, die vuiligheid in de zee komt. En uh, dat vind ik een van de hele goede dingen van de Stichting Noordzee. Is, er wordt vaak gesproken over de zogenaamde plastic soep. Hè? Mm -hmm. En dat uh, Overal waar de oceanenstromen bij elkaar komen. Heb je in het centrum een verzameling van vuil. Dat vuil breekt af hè, tot microniveau. Het wordt weer in de voedselketen opgenomen en dat heeft de kwalijke zaken. Kijk, en, uh, de ene milieugroep zegt dat het zo groot is als de Verenigde Staten en de ander zegt dat het zo groot als Duitsland en Frankrijk. Goed, dat zullen ze om bepaalde delen zeggen. Maar het feit dat het er is hè, dat, uh, en dat dus alles dat is wat hier strand neergooit aan piepschuim, ik noem maar wat, uiteindelijk moet het ergens blijven. En dat komt uiteindelijk ja. in de voedselketen. Wat je zegt, of het nou een 10 vierkante meter is of het is 30 vierkante kilometer, het niet dat maakt niet goed, uit. Nee. Het is er. Juist. En ja. het moet weg. Juist. En dat begint op inbreden. het strand. Het begint tussen je oren. Dat ja. ja, Het begint tussen je oren. oren. Het begint ja. dan tussen je oren zakje meenemen en niet... Uh, ja. ja. Uh, ja. Dat stukje muziek van jou, dat zou ik wel eens willen horen. De, de, er is een piratengroep, zeg jij, en ja, die heeft ja. daar een stukje muziek op gemaakt. Die doen door... ook mee, hè? die artiesten lopen ook mee eh, tijdens de dat Om de mensen te motiveren, te motiveren van, te motiveren van en hey, wat ja, ze, ze vroeger mee. deden ja. als ze. Ja, we hoor, gaan op, dat uh, tijdens de uh, door de microfoon doen. Ja. Dus de kwaliteit wordt een beetje bewaakt door uh, Pascal. Zijn jullie er klaar voor? Ja, hoor? Ja hoor. Starten. Ja, Iedereen zit hier mee te swingen en te doen. Uh, er is ook een filmpje bij. Uh, bij het ja. waar, waar kan je dat zien? Uh, op YouTube kan je hem bekijken onder de uh, nou, slogan uh, Ruim het op. Ruim het op ja. YouTube. kan je het een Ja, de Stichting Noordzee. Hè, want dan kom, je, ook, dan kom je, dan je er ook ja, ja. waarschijnlijk live mee zingen als je met de etappes mee ja. Oké. Okay, ter <laughs> aanmoediging en ter vermaak uh, zijn de artiesten aanwezig. Ja. Goed, um, tot zover de uh, clean-up. En de duidelijkheid omtrent de uh, tabaksfabrikant die ook zijn best doet om dat op te ruimen. En de stichting. Uh, men kan, uh, hoe heet de website waar men kan kijken? Uh, dat is de, de, de Noordzee. wwwnoordzeenl Stichting Ik heb je, Noordzee. WWW, WWW Noordzee.nl ja. schuine streep ja. toer. <tus> nou uh, spraken wij met Bram heel eventjes uh, aan het koffie uh, over de pietenmannen. Uh, als je op Pieterman gaat staan is dat uh, niet prettig. Uh, Yvonne van het Rode Kruis die riep zijn er pas 13 en toen riep jij nou dus niks. Nou ja, kijk, uh, als je kijkt hoeveel badgasten er nu in Zandvoort zijn geweest afgelopen dagen. Dan, uh, en het mooie weer tegenaan optelt. Plus het aantal meter strand. dan als je een beetje rekent dan is het eigenlijk niks. <laughs> het is niks. Het is heel <laughs> voor de mensen die daarin <laughs> hebben gestaan natuurlijk. Maar voor, voor, de, ja, voor degene die, ja, die lekker nog aan het zwemmen wil zijn natuurlijk geen probleem. Wat is uh, raadzaam om te doen als je daarop staat? Uh, heet water. Ja. Dus, uh, boven de 45 graden dan breekt de, de, het gifgehalte af, de eiwitten die in het gif zitten. Dus het gaat stollen eigenlijk en dan spreidt het zich niet in het, in het, in het uh, in, in het leven. Het Eigenlijk hinkel je naar boven. En ja. vraagt een pan water. Juist. Ja. Ja. Of aan de strandtent waar je bent. Ja. Gewoon heen in een heet water. Ja. En dan ja. even met je voet erin zitten. En vervolgens ja. zou ik wel raadzaam om de Rensbegaard erbij te betrekken. Want ja. die hebben natuurlijk wat professionele ja. hulp erbij. Ja. Maar okay. uh, dat, is, dat is echt wat je eerste bedoeling is. Uh, heet water. Ja. En, en als je dat niet doet? Wat, ga, wat gaat er dan gebeuren? Ja, een variant voor. Oh, wil ik wil graag ja. eerst even het antwoord op ja. als het niet lukt. Als het niet en dan komen we straks bij de variant. Ja. Ja. Ja. Okay. Nou, als je ermee ja. doorloopt? Wat nee, gaat er dan gebeuren? Je voet zwelt op. Ja. en volgens uh, kan het dus alles vernauwen en je zee nu zelfs aantast dus ja dan uh... dat kleine visje ja kleine visje ja Net, uh, bij oudere mensen of kinderen kan het zelfs wat coma leiden als je de ja. Je meent het ja Alleen, dat, ja, dat is het meest extreme. Ja. Oké, en dan ja. de variant? De andere variant die ik gelezen heb, dan is... Uh, heb je geen heet water, dan moet zijn, hoop je maar op een hele hete dag... dat het zand heel heet is en dan je voet oh, in het hete zand oh zetten. Als ja. Ja. Ja. alternatief. Ja, je maakt wel eens mee dat het zand zo heet is dat je er niet op kan staan. Nee, ja. Dan is ja. dat het alternatief. Ja, ja, ja, ja zo Ja, een man, heet zand, heet water. Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar je vond het allemaal niet zo interessant. Uh, uh, het is een uh, uh, schaal 1 op 9. Wij uh, willen wel mensen erop wijzen dat het kan gebeuren. Maar je had nog wat anders te vertellen. Er was wat aangespoeld, had je verteld? Juist, yes, ja, er was inderdaad een, een, een, een mooi exemplaar aangespoeld. Een, een, een grote bruinvis die was uh, voor last zijn uh, tussen Plazant aangespoeld. Afgelopen dinsdag. Dus uh, heel veel mensen hebben het mee mogen maken wat, uh, wat hij aanspoelde. Helaas wel overleden, natuurlijk dood. En uh, ja, hij gewoon een paar dagen in zee gedreven, dus hij, hij rook en uh, zag er uh, lekker uit. Dus hij, had... hij was al dood toen hij aanspoelde? Juist, ja. Oh, okay. ja, ja. Alleen voor de mensen was het wel vrij interessant wat er allemaal lag. En ik als piraat ga natuurlijk gelijk heen. En kon uh, educatief alles vertellen erover. Nou, mensen geloven het gewoon niet. Als dus je vertelt dat het een bruin is, het is en het is een klein dolfijntje, dan lopen ze lachend weg. Tenminste, sommige toeristen. Dus, uh, maar wat vinden zij dan dat het is? Ja, dat uh, weten ze niet. Dat weten ze niet. Dus ze uh, willen niet geloven. Dat, uh, of nep bijvoorbeeld. nou <lacht> oh, echt waar? Ja, een plastic bruin. Ja, juist, ja. Dat dus was wel lachen. Ja. En wat gebeurt er met die vis dan? Want wat doe je met zo'n ja, ja, dood? Je do bent opgeruimd do door de uh, resmigar. Ja. Die werd meegenomen in een toren gedaan en vervolgens uh, ja, is het natuurlijk niet heel erg hygiënisch... om het op het zand te laten liggen. En het kan exploderen uiteindelijk als het zonnetje erop staat. Als je ja, niet ja, open is, oh. dan uh, blaast alle ingewanden blaasjes erop... en op een gegeven moment explodeert dat. Nee, dat is ja, ja. potvissen, hè? Ja. Potvissen die. Alles wat dood gaat, alles wat alle, dood. Alle gassen die in, in het lichaam maar, zitten, die ja. zetten uit. Ja. Maar hoe komt zo'n bruinvis nou hier weer bij ons aangespoeld? Ja, is zijn, die ziek? Is die ziek? Nee, ze zijn hier regelmatig voor de kust. Ze, zijn, ze vissen wel op haring. Ze jagen op haring. En die, die scholen, die, die is nu heel goed, die stand in de Noordzee. Dus die vissen ze achterna eigenlijk. En uh, ja, soms gaat er eentje dood. Wordt er ziek of er stroming en dan spoelt hij aan. Ze hoeft niet per se door het visserij of op de <coughs> deurgevuiling te komen. Dus eigenlijk is het normaal? Het is heel normaal, ja. ja. ja alleen met ja. de dag en het uh, aantal uh, publieksmensen die op het strand waren was gewoon uh, wat <laughs> anders. Want normaal is het echt bij een storm zoals dit weer, wanneer de harde wind staat, dan uh, heb je meer kans dat het aanspoelt dan met een mooie zomerse dag. Ja, ja, ja toevallig was het een, he? een mooie zomerse dag ja. en je hele strand ligt vol, dus het publiek heb je gelijk ja, zat. Ja, ja, ja. Ja. En heb je nog, ja, ik wou nog vragen aan Bram of die uh, mammoetbotten gevonden heeft nee, nog de laatste nee, tijd? Nee, dat nee? Ik, uh, niet, die zijn niet meer gevonden. Hij hier er inmiddels dus. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. Ja, misschien nou ja, weer, dan heb je echt wat meer echt stormen waarin alles weer een beetje los nou, jullie hebben zelf al ondervonden dat de afgelopen paar weken heel mooi weer is geweest. In ieder geval rustig weer. Waarin je, ja, dus hij wel en het Gebeurt dan nee. nee. nee. echt niks? Bijna niet, nee. Af en toe een paar kwallen die aanspoelen. Ja, ja. Maar ja, over het algemeen lopen er meer op het strand en een zee aanspoelen. Ja. <laughs> dat ja, heb je ook met eikels. Ja, er hangen aan de bomen ja, en dan ja, ja, lopen er ook een paar rond. Die ja, ken ja, ik al. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, Ram, en dan nog over die, uh, over die muien hè, die je tegenwoordig. Uh, de, ja. Dat er dus zoveel mensen toch verdrinken uh, de laatste tijd door die muien. Hoe, hoe komt dat nou do ook door het weer? Nou, of komt dat door. Uh, ik denk ook weer die bewustwording. Mensen weten niet wat ze moeten doen. Want natuurlijk is de zee, de zee is altijd gevaarlijk. Net ja. als een zwembad, je moet altijd opletten. Ja. En uh, ja, uh, daar is de zee gewoon een, een, een iets extremere vorm van. Dus mensen moeten daar gewoon bewust in zijn. In, in, in, vooral aan hun kinderen uitleggen wat ze wel en niet moeten doen. En dan heb je eigenlijk al 90% uh, opgelost in een verdrinking. Uh. Ja, wat me ook opvalt de laatste week, is als je dus zeg maar de, de mensen moeten wennen, normaal gaat de, als je de zee gaat heel geleidelijk, ja. maar de laatste weken, vooral met die zuidelijke wind, die is, zit die, is die meteen vrij diep. Ja. En uh, dat vergeten mensen wel eens. En uh, zeg maar, het terugkomen aan land is dan lastig. Ja. Dan hoef je niet zo ver te lopen en dan kan je gelijk zwemmen. Goed. Ja, ja. Dus je, moet de, in, de, de je moet wel de zijn. Maar ze raken in paniek ook. Ja, de, de kunst van het ja. muienzwemmen is je, je, je eigen rustig daarbij te houden. Ik kan je me helemaal voorstellen, en dat, dat zal Bram eigenlijk vertellen. Op het moment dat je erin zit, raken mensen in paniek. Die worden zenuwachtig, want in plaats van de ene kant op ga je de andere kant op. Het enige advies is, laat je rustig een stukje meestromen ja. en probeer naar links of naar rechts te gaan. Ja. Je kan niet tegen een stroom inzwemmen. Nee, Tenminste, nee, dat nee. kan je wel, maar daar kom je niet vooruit. Ja, nee. ja, ja. Je, je moet dat, het klinkt heel, heel, heel controversieel, want je wilt dat niet, maar je moet wel. Misschien ja. ja, voor beeldvormen voor mensen die, die nu zitten te luisteren. Een mui is eigenlijk een, een soort gleuf tussen de zandbanken in. Dus je hebt eigenlijk een grote ribbel in, in de zee liggen voor de kust. En daar stroomt op een bepaalde plekken de zee snel doorheen, waar je eigenlijk een gleuf krijgt. En daar is die stroom dus harder. Dus als je inderdaad naar links of naar rechts zwemt, dan kom je op zo'n zandbank zo, ja. terecht eigenlijk, waar alles weer ja, normaal gaat. En dan, dan kun je normaal ook weer zwemmen. Ja, we hebben ook drie plekken waar die muien in Zandvoort een beetje liggen. Ja, het zijn vaak de vaste plekken inderdaad waar ze, waar ze liggen. Ja. Ja. En zijn ze aan de hele Noordzeekust, de ja. muien? Ja. Ja. Typisch voor de, voor de Noordzee? Of is de het de ook... Strandkist? Ja. Ja. Ja. Overal waar die geulen zijn heb je dat soort uh, dingen. Um, zijn er nog andere activiteiten te verwachten van uh, uh, Clean ja, de Beach? Hè? Nou ja, um, wel een, een kleine brug erin is uh, vooral met kinderen. Uh, 7 september is de strand uh, kinderdag. Waarin ook de Lasse mee doet om, om een locatie te zijn voor alle kinderen die uh, welkom zijn. En onder andere daar is ook schoonmaken een, een, een thema in. Dus uh, ja. ja, iedereen is welkom eigenlijk. Word, dat is, ook, uh, dat is ook voor uh, heel Nederland, hè? He? Dus de, oh, de ja, eerste, eerste, de eerste ook, ja? van de eerste, of is dus de eerste kinderstranddag die georganiseerd wordt. Ja. En die gaat ook weer onder de auspiciën van de Stichting Noordzee, en die gaat zeg maar langs al de plaatsen die we zien, alleen op die dag, op die plaats. Nee, St Strand Nederland. Strand Nederland. Dat is nee, Nederland. die staat daar niet op. Oké. Okay. Ja, dat is een andere club. Maar wel is... goed ook om kinderen dan al bewust te, te, ja. te maken. Ook het gaat met natuurlijk schoonmaken. Om plezier. Alleen uh, toch willen onderliggen en daarin uh, ja, dit thema meedelen. Ja, ja en, en dan, uh, ik hoorde jou net zeggen, de kinderen worden milieu met de paplepel ingegeven, maar dat blijkt toch iets anders te zijn. <lacht> en dan praat ik niet alleen over het strand. Nou, misschien moeten we dan maar als ideële doelstellingen uh, <lacht> doen. Het, het geloof uitdragen dat het schoon moet. Nou, ik geloof dat je dat al doet door middel van deze acties. En, ja. uh, ik hoop ook. Nou, ik hoef het al niet meer te hopen, want je hebt al genoeg deelnemers. Maar het gaat echt, wat Peter ook zegt, ja. om de bewustwording. Ja. Ik hoop dat deze dagen en deze hele maand tot en met 31 augustus ja. uh, de bewustwording zal vergroten. Ja. En doe en, mee, hè, de, de komende donderdag en vrijdag. Ja, iedereen die dit hoort kan Tuurlijk, nog rustig uh, ja. mee. Uh, ja. Of woensdag en dan ga je in de slag. Nee, of donderdag. Donder donderdag en vrijdag vertrek je vanaf de Lassa. Dus had ik het toch goed. Bijna. Donderdag kan je mee naar Lange de Slag. Juist, ja. En vrijdag loop je mee naar IJmuiden. Helemaal goed. Heren, veel succes en veel plezier. Dankjewel. Dank jullie wel. Oh! stukje muziek omdat de welbekende uh, kaasboer uit Groot Grote Krocht hardlopend hier naartoe moest komen. Hij heeft uh, drie seconden gekregen om, uh, om uit te heigen. Hij heeft gisteren ook nog gezongen uh, bij de uh, sculpturen. Dus... Als een nachtegaal. <coughs> Hij heeft gezongen. En we gaan het nu hebben over de meeuwoverlast. Uh, ik kom graag in jouw zaak om oud brood te vragen om meeuwen te voeren, maar ik krijg nooit brood. Gelukkig niet. Gelukkig ik, niet. En, ik uh, dat ik, is ik niet. gebruik deze inspringer een beetje als grap, want ik zie nog steeds mensen op dat bankje vlak bij jouw zaak ja. een plastic zak open trekken ja. en die gaan uh, uh, heel vriendelijk proberen de meeuw zo dichtbij zich te lokken. Dus het wordt eigenlijk een beetje een, een, een, een, een cult. Een cult wordt het. En uh, uh, niet alleen mensen die op het bankje zitten. Maar wat dacht je van alle uh, bakjes friet op de boulevard. Die uh, klakkeloos op de grond of in een bak gegooid worden. En die mee hebben het ook. Het is ondoenlijk, is mij verteld, om uh, het hele bord vol te gaan zetten. Wederom met extra borden via de zoveelste APV. Die dan verboden meeuwen te voeren op straffen van. Ergo, het heeft eigenlijk totaal geen zin. Als alle mensen in Zandvoort, inclusief de Zandvoorters zelf... vanaf nu stoppen met het voeren van meeuwen... dan hebben wij over een jaar, zo is mij door de ecologen uit Haarlem verteld... nog net zoveel meeuwen als dat we nu hebben. Meeuwenoverlast is bijna onoplosbaar zolang het beschermde vogels zijn. Het enige wat je kan doen is op plekken waar echt veel overlast is ze verjagen. Maar dat is het enige wat je kan doen. Het rapen van eieren, het, uh, in, het neerleggen van stenen eieren ik heb er geen verstand van tenminste tot een maand geleden, nu wel maar er is mij uh, ook verteld dat als je eieren gaat rapen in april, maart de broedtijd van die beesten ze zijn het ei kwijt en de dag daarna ligt er weer een ander ei een nieuw ei. ja en dat gaat achter elkaar door. En dat heb ik dus helemaal geen zin. Dus eigenlijk is het, tot mijn spijt moet ik dat toch een beetje bekennen... een beetje uh, onoplosbaar. En uh, er is mij nog nooit iemand geweest die mij heeft uh, kunnen vertellen... wat nou de werkelijke reden is waarom al die meeuwen... en dat zijn er echt duizenden al die meeuwen nou een beschermde soort is, een beschermde vogel is. Dat is, dat is dus eigenlijk, als je nu moet constateren dat meeuwenoverlast niet op te lossen is door allerlei varianten... zoals niet voeren, eierrapen enzovoort, enzovoort, terwijl er duizenden rondvliegen... dan zal je een stap hoger moeten als gemeentesantwoord of als organisatie... En is gaan vragen hoe zit dat met die beschermde status. Juist. Zoals ja. daar ook met Ré over gesproken is. Ja, en uh, verleden jaar is uh, het probleem aangepakt door de gemeente Hanem, onze buurtgemeente. Daar is de Kleverparkbuurt, volgens mij was dat de Kleverparkbuurt, aangewezen als proefobject om nou eens te kijken. Die uh, mee, we zijn daar inderdaad weg. Maar die meeuwen zijn dus weg naar een andere beurt. Die er nu extra overlast van heeft. In Zandvoort is het zo. Dat het zeker niet alleen gecentraliseerd is. Op het, op het centrum. En op het Louis-Davidskaree. Ook de mensen in Noord klagen steen en been. En het gaat dus om de uitwerpsel. Het gaat ook om uh, uh, de vroegte van het wekken van die beesten. Het is 4 uur half vijf. Dan uh, oh, het hoor je ze al ja. ja. Dan hoor je ze al schreeuwen. Dus we hebben daar echt wel een uh, probleem mee. En wat we in ieder geval nu gaan doen. ...is uh, op uh, initiatief van Peter de Boer... ...dat is uh, hoofdreiniging, de hoofdambtenaar van Reiniging... Ja. ...die heeft de ecologen uit Haarlem... ...die het project uh, verleden jaar in Haarlem begeleid hebben... ...heeft hij uitgenodigd voor een informatieavond. Mm -hmm. Een openbare avond, niet alleen voor ondernemers... ...maar ook voor bewoners, waarin iedereen uh, van harte welkom is. Dat zal medio september gaan gebeuren. Ik heb tegen Peter gezegd, Peter luister... Volgens mij is één avond niet voldoende. Volgens mij is één zaaltje niet voldoende. Want ik denk dat je zomaar vijf, zeshonderd mensen krijgt. Want het de overlast is eh, echt serieus. Echt dat klopt. Serieus. Um, er is een brief geschreven door een flatgebouw in Noord. Aan het college waarin een aantal punten staat over meeuwenoverlast. Dus het is niet alleen in het centrum. Wat je zegt, is ook in Noord. Dus uh, twee avonden zou zeker uh, nodig zijn. En ja. zeker één in Noord. Ja, Dat denk ik ook. Ik denk dat ze het moeten verdelen over een avond Noord en een avond centrum. Zeker, dat is ook zo. En strand, hè? Dat ja, zit er ook bij. Ja. Het let wel. Ja, maar op het strand jaag je ze nooit weg. Meeuwen zijn uh, uh, strand... Uh, Zeemeeuwen. Uh, Zeemeeuwen. Uh, op het strand maar raad je ze nooit weg. Ik heb dus met Alexander Slag van het Plein en uh, Maaike de Boer overleg gehad over de overlast in het centrum. Er is zo'n apparaat aangeschaft, zo'n schreeuwapparaat, waardoor je ze kan verjagen. Maar niet alleen meeuwen, maar we hebben ook redelijk overlast van kouwen in dit dorp. Die kouwen die gaan zich allemaal centraliseren op één boom. En die poepen vervolgens alles wat er om is. Uh, onder. Die kouwen zijn verjaagd op het uh, uh, kerkplein. Dus dat nou, apparaat heeft wel succes gehad. Daar wil ik nog wel even over discussiëren, Want die boom is weg. En vervolgens ja. zitten ze in de boom achter de kerk. Dus ja. hetzelfde wat, wat, uh, uh, het als de meeuwen. Zitten ze niet in boom 1, zitten ze in boom 2. Dat klopt. Dat is ook een verspreiding. Die mag je ook niet afschieten of doodmaken. En trouwens... Uh, het lijkt me ook geen pretje om dat te doen. Uh, maar uh, dat is iets anders. Waar het om gaat is dat die kouwen wel weg zijn uit die tweede boom nu. Dus ja, ja. dat het kerkplein als zodanig geen last meer heeft van, van kouwen. Nou, nee, je uh, praat toch over een, een brok toeristisch uh, Ja, stof? Ja, het is een, en het is echt een serieus probleem waar in ieder geval over gepraat moet worden. Maar uh, uh, ik, ik hoor, uh, er komen voorlichtingsavond, één of twee. Uh, maar ik hoor je ook zeggen, uh, de oplossing is er niet. Dus kunnen we kunnen wel niet. daar gaan luisteren naar iemand die zegt de oplossing is er niet. Nou ja, misschien moeten we met alle kustgemeentes. zoals we dat met het uh, windmolenproject hebben gedaan. Uh, de schouders, uh, de koppen bij elkaar steken. overleg plegen met alle gemeentes waarin dat is. en nou eens een keertje, laten we nou eerst maar eens een keertje kijken. wat de echte ware reden is geweest waarom dat beschermde dieren zijn. Ja, nou, dat, dat is punt één. Als je daarvan af bent, van dat. Uh, uh, etiket beschermt... dan kun je heel andere maatregelen nemen... ten aanzien van die meeuwen. Ja, je, dat, dat... je mag dus eigenlijk niks. Je mag nog ineens nee. geen eieren rapen. Nee. Maar dan zou je dus inderdaad de bescherming ook moeten breken. Dat gaat niet zomaar, dat gaat op landelijk niveau. Ja. Dat ligt bij uh, het ja. ministerie van... Uh, zijn kouwen ook, bes oh, waarschijnlijk. Oh, zijn die ook beschermd? Niet, dat ik, weet. niet nee. dat ik weet. Maar het is, uh, dan het kun je is je daar een daarmee job. Ja. ja. ja. Nou ja bedoel... Nee, maar het is een helft job. <laughs> Blijft altijd heel moeilijk. Blijft maar altijd maar heel moeilijk. Peter, is het nou zo dat het dit jaar heel erg is? Of is nee. het andere jaren ook het, zo? Want dat is perceptie. Volgens ja. Peter de Boer is perceptie. Vijf jaar geleden, tien jaar geleden waren er net zoveel meeuwen als dat er nu zijn. Ik zeg, ik heb het idee dat we veel meer overlast hebben dan vijf of tien jaar geleden Peter. En jij kan wel zeggen dat het perceptie is. Ik ga toch eens vragen aan die ambtenaar, Peter de Boer, waar die woont. Nou ja, kijk, die, die um, heeft dus ook, hij heeft geen last ja, misschien. Nee. Hij heeft natuurlijk wel gelijk. Want het gaat om het aantal. Ja. Ja. En het aantal zal niet noemenswaardig toegenomen zijn, maar de agressiviteit van deze beesten ja. Ja. dat neemt wel toe. Want dat als jij op de boulevard loopt en je, nou, je ziet iemand ja. met een bakje uh, kibbling lopen, dan wordt het bakje en al wordt gewoon uit je homen gehaald. Het zijn net mensen, wat dat betreft. Ik heb ligt... nooit een bakje kibbeling zien nee, Over de agressiviteit <laughs> <laughs> gesproken. Ja. Maar ligt het ook niet, niet aan de mensen weer? Net als we het net over schoonmaken, met strand ja, schoonmaken. Het, het schoonmaken. Het schoonmaken. De houding van de mensen. Dat Ik ze woon maken. in het louis Daar zijn aan de andere kant zijn die huurwoningen van de Kei. Dat, die oh. appartementen. En die mensen die op die bovenste balkons. Die moeten echt iedere dag hun balkon schoonmaken. Dat zijn open balkons. Dus je gaten in. Dus als ze dat niet doen, die balkons schoonmaken. Maken. Vooral met deze temperatuur. Dan gaat het stinken ook nog. Dus ze moeten wel. Ze gaan schobben op dat balkon. Dat komt bij de buurman beneden. Ja. Volgens ruzie. Met de buurman van de buurvrouw boven. Buurvrouw, wat doe je nou? Ik krijg al die troepen op mijn balkon. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel vervelend zijn. Die iedere dag moeten gebeuren. En uh, uh, wat jammer is. Kijk, als een oplossing zou zijn. Met z'n allen stoppen met voeren. Als dat de oplossing zou zijn. Uh, het uh, rapen van eieren, dat je daar ontheffing voor kan krijgen. Maar wat ik heb begrepen, en ik ben niet helemaal uh, uh, in die materie in het Haarlemse van het afgelopen jaar. Wat ik heb begrepen is dat de gemeente Haarlem een ontheffing heeft gekregen op het gebied van het beschermen van meeuwen. Dus er is daar wat gebeurd. Dus, dus daar zijn we eigenlijk, die informatieavond het is in zoverre interessant. Dat ik nu eigenlijk wel van die ecologen wil horen. Oké, okay, dat was vorig jaar, nu zijn we een jaar verder. We hebben het broedseizoen gehad. Hoe is het nu? In Haarlem uh, okay. heeft men ontheffing om te rapen. Om te rapen, ja. ja. ja. Nou, maar ja, ik wil even terug naar, naar jouw uh, voerding. Uh, ik kan me voorstellen, het is misschien maar dit, heel klein. Maar als iedereen zou voorkomen dat er gevoerd wordt... Ja. ...zullen ze toch ergens eten moeten gaan zoeken? Ja, de volgende APV, dus de volgende toch taak voor handhaving. Het is klein, maar je zal ergens moeten beginnen. Ja, ja. ja. ja ik denk het ook, ja. En dan zeker uh, op toeristische plekken zoals bijvoorbeeld het Raad Spijn. Want Spijn. Er natuurlijk... zijn bovenwoningen Ben. Ik zal je één ding vertellen. Ja. Er zijn bovenwoningen. Er zijn tal van bovenwoningen. Die bovenwoningen hebben dus geen container. Nee. Die krijgen dus van de gemeente acht rollen per jaar met gele dikke zakken. gele zakken. Er wordt locatie grote krocht. Om maandagochtend om half acht wordt het vuil opgehaald. Wat gebeurt er? Die mensen zetten zondagavond die vuilniszakken. Je moet eens zien op maandagochtend, 7 uur, kwart over 7, hoe die grote kocht eruit ziet. Al het eten is uit die vuilniszakken gehaald. Dat plastic is zo dik, ze halen het er gewoon uit. Dus die meeuwen halen overal hun eten vandaan. Maar daar heb ik een heel simpel op. Er is namelijk al een APV wanneer jij je vuilnis buiten mag zetten. Ja. En als mensen, we praten weer over mensen, zich daar niet aan storen. En gewoon s'avonds, want ik zie ze zelf ook liggen ook op andere plekken in Zandvoort. En dan zie ik de mail vrolijk allemaal stukken. Prikken. Dus het ligt weer bij de mens. Maar het is handhaven misschien ook? Ja, het is, het is handhaving, handhaving maar natuurlijk. Alles is handhaving tegenwoordig. De politie uh, doet wat dat betreft helemaal niks meer. Geeft, zo zeggen ze mij, andere prioriteiten. Kerntaken. Ja, kerntaken. Uh, ten aanzien van het fietsersprobleem. Hebben we een fietsersprobleem? Ja, we hebben echt een probleem. Ja. Want er wordt overal, behalve op de openbare weg, gefietst tegenwoordig. Mijn klanten moeten uitkijken als ze mijn winkel uitlopen. Eerst naar links en dan naar rechts. Of ze niet omver nee, nee, door een dat scooter worden gereden. Dan dat ben, ik waar, zal het je erger vertellen. Er rijdt een politiewagen met twee politiemensen in die wagen. Er rijden bij mij twee scooters. Die rijden gelijk op zo de grote krocht in. De politie ziet ernaar en doet niks vervolgens. Ja, ik ben het met je eens. Handhaving, handhaving, handhaving. Maar handhaving krijgt steeds meer taken. Handhaving moet in eerste instantie opletten op het parkeren. Dat is hun hoofdtaak eigenlijk. En de rest van de taken, het wordt voor die jongens heel erg moeilijk. Nou ja, dezelfde, uh, Peter den Boer, die uh, verdeelt ook de handhavers. Dus uh, daar zou je ook eens over kunnen praten. Van probeer je de prioriteiten maar eens te verleggen. Ik, afgesproken... weet, ik weet dat 50 euro of 70 euro parkeergeld meer oplevert als iemand uh, waarschuwt van je mag hier niet fietsen. Nee, maar, de, maar het gaat de, ook over de veiligheid. Ja, uh, Peter de Boer heeft gezegd dat hij afspraken gaat maken met handhaving. Dat is hoofdhandhaving. Dat er twee keer per maand, één keer in ochtend, één keer in middag, alleen... En niet gecontroleerd wordt, maar direct bekeurd wordt op de fietsers, de brommers, de scooters die op de stoepen rijden. We gaan dat uh, beleven. We gaan dit uurtje afsluiten. Uh, we gaan eerst uh, we gaan afsluiten. We gaan zien en horen wanneer de beide voorlichtingsavonden er zijn. Ja? Peter, jij roept dat het in september is. Ik neem aan dat dat gepubliceerd wordt in uh, de Zolp. Advertentie in de krant. En ik denk ook dat er een uh, brief vanuit de gemeente komt naar uh, alle bewoners. Ik denk dat dat een goede zaak is, want het is een serieus probleem. Niet alleen voor ondernemers, ook voor bewoners. Juist. Peter Tromp, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, Peter.